Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de Noordzee is een vrachtschip op het drift geraakt door de storm. Dat betekent dat het schip stuurloos over de golven drijft. Er zijn zeven mensen aan boord, zegt de kustwacht. Ze waren onderweg naar Vlissingen en liggen nu zo'n 22 kilometer van de kust af. Het waait er superhard en golven kunnen wel vier meter hoog worden. De kustwacht probeert het vrachtschip vast te maken aan een sleepboot. Maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Bij de reddingspoging zou iemand gewond zijn geraakt. Het tekort aan lage bewolking heeft bijgedragen aan de temperatuurstijging op aarde. Lage bewolking houdt de zon tegen als een parasol, waardoor het er koeler is. Er was vorig jaar extreem weinig lage bewolking boven de Atlantische Oceaan... waardoor het water flink kon opwarmen, zeggen wetenschappers. Ze hebben nog niet kunnen verklaren waarom er zo weinig wolken waren. Agenten in Schotland mogen toch hun baard laten staan. De politie wilde gezichtsbeharing eh, verbieden vanwege het gebruik van mondkapjes. Die werken beter om een gladgeschoren kin. Er nou, was heel veel kritiek op. Vijf agenten werden gedwongen hun baard af te scheren. Ze stapten naar de rechter en kregen daarna 60.000 pond als compensatie. Dat Schotse baardverbod is nu dus van de baan. Enrico Verhoeven en Legie Richters zijn zojuist gewogen voor hun kickbokswedstrijd morgen in de Gelredam. Verhoeven is nu de wereldkampioen en Richters hoort bij de beste kickboksers ter wereld. Hij traint al jaren voor het gevecht. Nou, een paar dagen geleden overleed zijn vader. Maar hij wilde het gevecht toch door laten gaan. Dat zei hij zojuist op een persconferentie. Ik geloof er heel erg in dat alles met een reden gebeurt. Um, dus dit ook komt door bepaalde energie vrij. Tuurlijk, het is heel verdrietig. Aan de ene kant ben je daar niet gewoon aan de andere kant heb je je droom die je leeft en eigenlijk uit gaat komen dit weekend. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik die energie om kan zetten uh, in iets moois. Ja, morgen is die wedstrijd, 20.000 kaartjes zijn uitverkocht. En daarmee wordt het de op één na best bezochte kickboxwedstrijd in Nederland ooit. Alleen het gevecht tussen Verhoeven en bader Hari in 2019 trok nog meer publiek. Het weer dan in het noordwesten stormt het aan de kust... met kans op windstoten van 100 km per uur. In het binnenland waait het hard. Verder is het er regenachtig. Later vanmiddag minder regen en wind. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. <tomst2> <tomst2>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 It's all just game, yeah Instead of talking, let me demonstrate, yeah, yeah. Get down to business, let's get for play, yeah 9. Zie Wait for me, I'll be coming home. DFM.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 Jij bent de koe, ik ben de stier oh, Herman. Eén uur met jou is vijf kwartier We staan jij samen de trein, ik het station We staan Jij samen bent de regen, ik de kom We staan Jij bent de kerst, samen. ik de bonbon Jij bent de samen. rust, ik de coco Ik samen. ben het zakje, jij de thee ik ben de kans, jij de souffleer. Ik ben de keizer, jij de sneer. Ik ben Toen Hermans, jij bent Karin. We staan samen, sterk. We staan samen, sterk. We staan samen, sterk.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 Nou, ik vind dat toch wel belangrijk. Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou belachelijk. Wat Wij zijn het parken nou mee, zeg. en de tang. Betaalbare de romantiek, er bestaat toch heel en een vries. Dat kost in mijn hand Jij nou, bent de schrikdraad ik waarop ik piep.